Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Staatsbosbeheer kan het Mali veld en het Haagse Bos niet verkopen... door een besluit van Willem van Oranje. In het regeerakkoord staat dat 15.000 hectare natuur verkocht moet worden... ...waaronder mogelijk deze twee parken. Volgens de gemeente Den Haag kan dat niet. In de 16e eeuw dreigden de parken ook al eens verkocht te worden... ...om de oorlog tegen de Spanjaarden te bekostigen. De Hagenaars kwamen daartegen in opstand. Toen heeft prins Willem van Oranje vastgelegd... ...dat de parken nooit en ten nimmer verkocht mogen worden. En de akte is nog steeds van kracht. In Frankrijk kan midden volgende week weer overal worden getankt. Het personeel van de olieraffinaderijen stemde vandaag voor het voorstel... ...om de stakingen te beëindigen. In het hele land waren de protesten deze week al verflauwd... ...naar de goedkeuring door het parlement van de verhoging van de pensioenleeftijd. De staking bij de olieraffinaderij in Frankrijk heeft Frankrijk ongeveer 100 miljoen euro gekost. Op luchthavens in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten... ...zijn vrachtvliegtuigen onderzocht op explosieven. Aanleiding was de vondst van een verdacht pakketje in een toestel van UPS. Het was onderweg van Jemen naar Chicago... ...toen tijdens een tussenstop op een Brits vliegveld... ...een printer cartridge werd gevonden waarmee was gerommeld... Uit voorzorg werden ook minstens drie UPS-vliegtuigen op Amerikaanse vliegvelden doorzocht. Verder is in Dubai een verdacht pakketje gevonden in een vliegtuig van FedEx. Ook dat pakketje kwam uit Jemen. De eerste onderzoeken hebben uitgewezen dat geen van de pakjes explosieven bevatten. De Arabische nieuwszender Al Jazeera moet voorlopig al zijn activiteiten in Marokko staken. Ook zijn de Marokkaanse accreditaties van Al Jazeera-journalisten ingetrokken. Het ministerie van Communicatie zegt dat de zender al verschillende keren in de fout is gegaan... Verhalen zouden niet objectief zijn en de democratische voortgang in het land zou doelbewust door Al Jazeera worden gekleineerd. Het weer wisselend wolkt en droog. Morgen van het westen uit enige tijd regen. Het wordt zo'n 14 graden. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij, jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. CFM. Met, Met nu. We are coming to you.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 Five, four, three, 20 oktober 2010 Voor je licht Een drie uur lange nieuwe See It Mijn naam is DJJK En ja, deze plaat Heel veel reacties opgekregen Vorige week draaide we een boys noise Yeah, en wat een fijne plaat is dat Helemaal goed, helemaal lekker En ja Wij zouden See It niet zijn Als we niet een bomvol programma hadden We hebben alle nieuwtjes gesprokeld Die tijdens Amsterdam Dance Event voorbij kwamen ja, ja, we zijn er heen geweest en nieuwtjes, nou dat zijn het. Wat hebben we onder meer? The Best of Madhouse 2010 komt voorbij. We hebben een heet nieuwtje over de man Kanti. Ja, je zult er ongetwijfeld een keer geweest zijn. Wij hebben daar nieuws over en helaas geen leuk nieuws. Natuurlijk, tweets en beats. Alle hete Twitterberichten. Uit wereld die DJ heet. En ja, even kijken wat er tussen zit. Oeh... Gewoon blijven luisteren. En ja, 10 voor 10. De party kite. Hoe kan het ook anders? Onze enige echte DJ Dion zit niet. Hij zit alle feestjes op een rij. Nou ja, misschien ben je een beetje verwend Na Amsterdam Dance Event. We gaan kijken straks wat er voor je bij zit. Misschien zit er wat leuks tussen. Natuurlijk. Gaan we ook even eens kijken of we een, een bekende DJ aan de telefoon kunnen krijgen. Wie dat is? Je hoort het straks. En laat hij nou net. Exclusief. Zijn nieuwe single hier bij CFM Ik probeer het later aan. Je hoort hem zo meteen. Nu eerst een nieuwe op Steel Records Jamie Matrix featuring Cat Knight. Hold on. Jamie Matrix, Future Cat Night. Hold on. En dan zeggen we ook, hold on. Mag ik even? Mag ik even? Ja, vanavond rond de klok van tien voor 10. De partykaart Ik met mijn jas uit doen hoor. Ja, jij je jas uit. Kom net even uit de koude, koude nacht. Ja, het is hier lekker in de studio. hè? Lekker, ja, ja. Uh, lekker niet lekkere te temperatuur. Niet, niet te warm. Je hebt hem goed, uh, goed gestookt. Goed uh, afgesteld. Helemaal goed. goed. Ja. ja, we zijn hier lekker bezig. En dat zijn de jongens van Madhouse ook... Het einde van 2010, inzicht, is bijna in zicht. We samen met DJ Jean op vrijdag 5 november nog één keer alle hoogtepunten van een jaar lang Madhouse in Panama. Tijdens deze best of editie wordt er op vrijdag 5 november dit keer flink uitgepakt om er een Madhouse to remember van te maken. Naast minder Madhouse, Mr. Madhouse hemzelf, DJ Jean, zijn er ook drie echte Madhouse pioniers aan de line-up toegevoegd die als geen ander weten hoe je er een compleet gekhuis van moet maken. De eer om Panama compleet te laten exploderen wordt deze keer overgelaten aan. Niemand minder dan Billy the Glitz, Tony Chacha en Frederik Abbas. Expect the unexpected. Met dit viertal achter de draaitafels naast al het geweld in de grote zaal... verwelkomen we in de studio van Panama Touch Events met Into Touch... Door het succes van de maandelijkse Madhouse-edities in Panama werd maar eens te meer bewezen dat er behoefte is aan een avondje keihard losgaan op de vrijdagavond. Nou ja, dat doen we hier ook natuurlijk bij Sint, ja, ja, maar ja, ik kan begrijpen dat wij je opwarmen en dat je zegt van, ik wil meer! Nou ja, onder de kenners zijn de Madhouse-avonden inmiddels bestempeld als de gezelligste, drukste en meest complete vrijdagavond van Nederland. Al met al wordt dit een Night Not To Forget, waar je als madhouse vanavond zeker bij moet zijn geweest. Maar, waarom Night Not To Forget? Lekker cliché. Ja, ja, ach. Doe dan gewoon Night To Remember. A night To Remember? Nou, we, we sturen hem door. Ja. Afgelopen jaar hebben we het allemaal meegemaakt bij Madhouse, met onder andere hoogtepunten zoals de veelbesproken It-reunies. Dat deze twee edities zo'n enorm succes zouden worden en zoveel steun onder de oude It-ganger zou krijgen, had niemand verwacht. En eventjes kan de oude generatie het sprankje extravagantie en extreme van welheer weer voor één avond terugvinden. Van de eerdere springen we naar de beruchte Hour Power Reunion, waar Nostalgie de boventoon voerde. Dat een succesvol concept altijd zijn aanhanger zal blijven houden, werd ook deze avond eens te meer bewezen in een uitverkochte Panama, waarin de bezoekers eventjes een paar jaar terug de tijd ingingen. Ook aan de nieuwe generatie werd gedacht met de knallende New School edities die Jean organiseerde. Bij deze edities kregen de bezoekers, en bezoekers de dikste dirty en eclectic houseplaten van dit moment voorgeschoteld. En met deze special editions blijft Madhouse keer op keer verrassen... met een spannende programmering, de ene keer een stapje terug in de tijd... en dan weer inspelen op wat er dit moment plaatsvindt in de dancing. Maar altijd weer is er die kenmerkende topsfeer. Area 2 in Touch, ja, we hadden het al even genoemd. De studio wordt wederom gehost door fans en hebben een line-up neergezet om van te smullen. Met Sanito, DJ Rennie en Cozy. Met alle drie toch een hele eigen stijl... laten ze iedereen elke minuut van de avond genieten. Verwacht van deze toppers een veelzijdig en onvergetelijke avond. Eentje die je niet mag missen. DJ Jean presents Madhouse. De kaarten, niet on geheel onbelangrijk, die kun je kopen via Logic. Nou ja, moeten we die website nog noemen? Denk ik niet, hè? Zometeen, Dennis. Ja. Heb jij alle feestjes weer op een rijtje? Ja, ja, ja. Ik ben zo wel uit mijn thuis uit te halen. Ja, ik zag je al. En uh, je had ook nog een paar hete nieuwtjes meegenomen. Van de Amsterdam Dance Event. Ja, ja. Wat absoluut. dat aangaat, hoor je dat zometeen meer. We hebben natuurlijk heel veel nieuwe muziek. En jouw nieuwe plaat, hij is af. Ja, hij is af. Hij komt straks voorbij in jouw set ongetwijfeld. Ja. ja. We gaan straks nog meer nieuwe platen draaien. Want wat dacht je? We gaan de nieuwe DJ Raimundo draaien. Exclusief in primeur. Binnenkort uit op een heel groot label. Ja, we, we gaan even de man achter de platen interviewen. We gaan hem ook nog even bellen. Je verklapt alles, je verklapt alles. Maakt niet ah, uit. Ja. Ah ja. Zorg dat je erbij bent. Hier op jouw CFM Zandvoort, dit is Zandvoort's grootste dancefloor. Met nu de firebeats. En Yozuki featuring Maxi Hidden Sound. Dat je hem kent. Maar ze hebben een hele lekkere. Vokaal achtergepakt van mij Zie. This beat is Cutney. Dit is jouw Zie-Wenzel Tot 12 uur. This beat is dit zie het Is al goed. Hidden sound. Maar deze extra vocaal van Maxi. Maakt hem net eventjes af. En ja. Over een hoofdstuk afsluiten gesproken. Ja. Dan hebben we een nieuwtje over de Marcanti binnengekregen. Van Marcanti Amsterdam ontvingen wij. Onderstaand bericht. Helaas onverwacht. Moet Amsterdam Marcanti. Nog voor ze weer open gaan. De deuren sluiten. Deze keer kon het wel eens. Definitief zijn. Na een lang en intensief en gewonnen gevecht tegen gemeente, Bibop en de vorige eigenaar is het nu de bouwfonds, de eigenaar van het pand die ervoor zorgt dat Marcanti niet meer opengaat. Zij willen alleen een nieuw huurcontract afgeven tegen een extreem hoog huur die het onmogelijk maakt om hier een winstgevend bedrijf van te maken. Lekker logisch. Ondanks taxatierapporten die aantonen dat de gevraagde huur ver boven de werkelijke waarde ligt, met het vooruitzicht van een herontwikkeling van het hele gebied rond het foodcenter aan de Jan van Galenstraat, en de vinger die Bouwfonds hierin heeft, zij zitten namelijk meerdere panden binnen het gebied... is het voor hen meer uh, ja, te gunstigen om ervoor te zorgen dat Marcanti leeg blijft. Marcanti wil geen werkcontract en gooit nu zelf de handdoek in de ring... voor de vergunning terug te geven aan de gemeente... De weigering van bouwfonds om in te gaan op een nieuw huurcontract... en de enorme huurschuld die de vorige exploitant in 2008 heeft nagelaten op het huidige huurcontract... zorgen er nu voor dat Marcanti op last van bouwfonds ontruimd moet worden. Voor het publiek was er in 2009 nog niet veel te merken. De feesten gingen gewoon door. Op de achtergrond werd het drama alleen maar groter. In de loop van 2009 kwamen via de gemeente berichten naar buiten dat Marcanti gesloten zou worden... Als enige club in Amsterdam werden zij zwaar afgerekend op een parkeeroverlast in de buurt. Waar de Rij, de Arena, de Escape, de Air en andere clubs gewoon hun programma konden draaien en bezoekers zelfs een parkeerplekje moesten vinden, werd het de Markanti opgedrongen een kostbaar en alomvattend plan van aanpak te maken om het parkeer in goede banen te leiden. In maart 2010 werd de Marcanti gesloten op grond van het ontbreken van een degelijk verkeersplan. Een lange strijd later moest de gemeente bakzij halen en werd alsnog een vergunning afgegeven. Vol hoop werd de, organisatie, de opening eind oktober aangekondigd en begon de machine weer te draaien. Feesten werden gepland en, or, uh, en organisaties kregen weer belangstelling. De vergeefs helaas, want nu is het na de gemeente het bouwfonds die dwars ligt. Nou ja, dus alle feesten hebben uh, tot als gevolg, ze zijn gelijk uh, gecanceld. Ja, kon, ja. ja, dat is jammer joh. Wat uh, Kantie is er toch de iets wat mega... al heel lang bestaat ook. dacht het wel, ja. De opening zou uh, plaatsvinden met de megagrote La Troya uit de Ibiza. Dit gaat natuurlijk niet door. Even ook uh, toekomstige feesten Popstar en Amnesia. Amnesia, die reeds... ja, dat was ook uh, een groot feest, hè? Dat blijft een groot feest daar zo op Ibiza. Nou, het zou allemaal hierheen komen. Net zoals Decisions, banda Calypso en andere feesten. En het is allemaal afgelast. Dus helaas... Dit wordt... Ja, dit gaat gewoon niet meer gebeuren, denk ik. Dit gaat, uh, dit gaat in de boeken afgesloten, klaar. Geen markantie daar meer. Ja. Als ik het zo uh, lees. Helaas maar waar. Maar wij gaan hier door met lekkere muziek. Niet getreurd. Ja, we moeten toch positief uh, blijven. Dus, wat dacht je van deze Missy Elliot. For my people. De house moguls hebben we onder genomen. En dit als resultaat zometeen... De nieuwe DJ Raymundo. En we gaan hem even bellen. Even kijken of hij nog wat leuks te melden heeft. Ja. Want oh ja, onze Ray. Hoe zal Amsterdam Dance Event voor hem zijn hier geweest? We gaan het zo horen van hem. Nu eerst, Missy Elliott. Gangsters in People, people, my party people, oh. and this is all my people, oh.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 blijft een fijne plaat, de Missy Elliot, for my people, je hoort of hier jouw Steven Santwoord, see it. en ja, aan de telefoon onze enige echte DJ Raymondo. goedenavond Raymond. Hallo Raymond. Hé, hey, hoor je me, of niet? Ja, ik hoor je loud en clear. Oké okay, dan, hartstikke mooi. Hallo Jeroen. Hé, hey, hoe is het jongen? Uh, ja, goed. Mag ik wel zeggen. Ja, weer een, beetje, bijge weer een ja. beetje bijgekomen van de Amsterdam Dance Event. Weer een beetje bijgekomen. De kruiddampen zijn opgetrokken. en uh, ja, We kunnen toch wel weer concluderen dat het een succesvolle editie uh, was dit jaar. Zeker voor Escape. Dus uh, ja, het, het, het zit erop en ik ben tevreden. Oké, okay, en ben jij persoonlijk zelf ook tevreden? Heb jij nog her en der wat promootjes uh, kunnen afleveren? Nou, vooral de maatschappijen waar ik uh, uh, mijn nieuwe tracks aan de weg heb getekend, die hebben hun best uh, gedaan. Uh, ja, ik heb eigenlijk enorm veel nieuws uh, te melden. Uh, je kan ook mijn site even checken, www.djr.rebono.com. Dat is uh, uh, mijn oude site, maar dan helemaal uh, revisited. Het is eigenlijk gewoon een compleet nieuwe site. En daar is er heel veel nieuwe info op. En um, ja, er komen echt enorm veel nieuwe tracks aan, uh, Jeroen. Oké, okay, wat kunnen we allemaal verwachten? Nou, je hebt er eentje van mij uh, net uh, exclusief uh, gekregen. Ja, we hebben hier een primeur te pakken op c Antwoord, De nieuwe ja, uh, track. Ja. Ja, ja, die is uh, getekend door uh, Sneakers Music. Nou, ja, Zo. Je, dat label uh, behoeft geen uitleg. Uh, dat ik. dacht ik ook niet, nee. Uh, dus ja, daar ben ik wel heel erg blij, uh, blij om. Uh, ook hele goede reacties. Ik draai uh, laat voor uh, Ryan... Uh, en uh, Sunnery, die moesten naar mij draaien. Ik draaide uh, uh, dus deze nieuwe track als, als laatste in mijn set. En uh, ze waren echt helemaal van, wow, what the fuck is dit voor een track? En uh, nou ja, toen mocht ik toch wel met trots gepasse trot zeggen dat het mijn nieuwe plaat was. Dat is een mooie afsluiting van de avond. Absoluut. En ik heb hem ook getest in Ibiza afgelopen zomer al. En daar uh, waren de reacties ook echt, nou ja, echt uh, bijna hilarisch op, uh, vind ik, persoonlijk. Waar heb je gedraaid in Ibiza, als ik vragen mag? Ik heb uh, bij Blue Marlin uh, gedraaid en ik heb uh, gedraaid bij een, een nieuwe tent. Dat heette uh, La Plage de, de L'Elefant en uh, daar had ik een avond samen met Roger Sanchez uh, en dat was uh, enorm leuk. En Proch waren er ook aanwezig en uh, ja, dat was echt een, een hele bijzondere avond, uh, kan ik je vertellen. Oké, okay, klinkt helemaal gezellig. Ik wou dat ik erbij was. Ja, ja, ja, ja. En we moeten toch een jaartje wachten, Jeroen, want nee, goed, uh, de klok gaat weer... Uh, Gaat weer achteruit en we gaan weer richting Sinterklaas. Dus het uh, nog een paar maanden voordat we weer met ons voeten in het zand uh, kunnen staan. Nou ja, hier in Nederland uh, Zeker. Uh, uh, hoop ik ook weer volgend jaar een keer met mijn voeten in het zand te staan. Uh, draaien. En zeker uh, uh, gaan we uh, mijn uh, jubileum vieren. Ik draai volgend jaar 20 jaar. Hey, hetzelfde als CFM Zandvoort. 20-jarig jubileum dit jaar in ja. 2010 dan. Ongelooflijk hè? Ja dat is uh, niet normaal. Ja, ja volgend jaar uh, op Mango's, uh, dat mag ik dan wel verklappen, zal een uh, zeer groot jubileumfeest uh, plaatsvinden met uh, veel bevriende uh, dj's van naam en faam. En uh, daar gaan we deze winter naartoe werken. Dus, uh, dus dat. Oh ja en de, en de track die je van me hebt gekregen, nou, ja, goed, ik introduceer hem dan zelf maar. Dat is dus uh, uh, mijn nieuwe track. Uh, Onder mijn eigen naam. Uh, ik heb natuurlijk ook wat co-producties uh, lopen met uh, Gabriel Castellon en met uh, Adi van der Zwan. Maar uh, nou goed, daar zal jij uh, de mensen al uh, over updaten. dacht het wel. Uh, deze plaat uh, komt uh, solo uit, dus van Raymundo. En hij heeft. Come on, hier op CFM. Helemaal goed, Ray, hartstikke bedankt <laughs> voor deze update. Zo. Hé, hey, ik spreek je snel weer. Ik zie je snel Jeroen en uh, je weet het, je krijgt het als eerste. Helemaal goed. De nieuwe track van DJ Raimundo. Come on, hier exclusief op jouw 7 antwoord.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 Track, exclusief hier op jouw CVM Zandvoort. Wij zien natuurlijk de nieuwe DJ Raimundo. Come on! Super gaaf. op plaat, hè? Ja. Ik heb mij helaas gemist vorige week. Tijdens Amsterdam Dance Event, ja. Sorry, we waren iets eerder weggegaan. We zaten met het verkeer. We waren iets eerder weggegaan uit de escape, dus we hebben helaas laatste set gemist maar, van maar DJ Raymundo. We hadden hem wel even, wel even een babbeltje kunnen maken. Het was helemaal gezellig. Afgelopen zaterdag in de escape. Ja. ja. Hij had, uh, had er helemaal zin in. Ja. En er stonden een hoop artiesten. Hè? We zullen we toch nog even een korte review doen? Ja. ja. Van welke artiesten waren er allemaal? Eh, uh, Afrojack heb ik gezien. De Shapeshifters heb ik gezien. Uh, Addy van der Swan heb ik gezien. Rehab heb ik gezien. Eh, uh, wie was er nog meer? Sunny James, Ryan Marciano. Eh, uh, Quintino heb ik gezien. De nieuwe, de nieuwe held. Eh. Uh, wie heb ik nog meer gezien? Uh, Shermanology was uh, aan het draaien. Ja, en, en dat vond en ik een, een van de betere. Nou, ik vond het ook gaaf, want hij had ook zijn microfoon zo voor zich onder het draaien. En hij liep gewoon mee te zingen tijdens het draaien. Nou, ik vond het een hele leuke combinatie. Hij, hij was uh, lekker bezig. Ja. Uh, zo. Ja, het nou, was wat ik, vernieuwend. Wat me heel veel op, opviel uh, met Kings of Aces. Het waren niet echt allemaal nieuwe platen. Het waren echt allemaal Ze speelden messages. heel erg op. Safe. Nou, ook heel veel mashups, dus dus je hoort onbekende platen, maar dan vocalen die gewoon iedereen kent, weet je? En dan dat, ja, dat, dat, dat sweept het toch op, wat iedereen Ik heb het kent idee, het. 2010 is een beetje het jaar van de mashups. Ja, ja. Dat iedereen, vroeger was uh, bootlegs mashups, was iets van, hey, nee, daar doen we niet aan. Maar tegenwoordig, iedereen is aan het knutselen. En ja. Ja. Je krijgt er soms hele leuke dingen van. Nou ja, ik had die, die mashup die ik steeds in mijn set draaide van mezelf. Van Dysfunction en Red Carpet. Die, dat had ik... Want we spraken Dysfunction ook op het sneakersfeest daarnaast. Zijn we ook nog weer eens geweest? Ja. ja. Als je ons niet gevolgd hebt tijdens Twitter, is er een feest. Zie het is geweest. Dacht het wel ja, maar de heren van Dysfunction, ja, die waren heel erg benieuwd naar mijn mashup. Die zijn ook stuur op, stuur op. Ja en ook positieve berichten terug gehad, hè. Ja, nou, ze waren er ja erg blij mee. Misschien hoor je binnenkort. Ze wouden met plezier uitproberen. Nou ja, wie weet kom je binnenkort op een feest en zie je de heren van Dysfunction. En ze zijn hier ook een keer wezen draaien bij zie het hè. Ja. Dat, dat herinneren ze zich nog als de dag van gisteren. Omdat het gewoon zo'n gezellige sfeer was in de studio. Ja, nou, gaat, dat gaat, zijn altijd een leuke wat complimenten. Gaat, wat gaat die tijd hard, hè? Ja, over het... Hard gesproken. We zitten alweer bij Tweet It or Be It. Ja. Wat hebben de heren DJ's allemaal getwitterd? Wacht even voor mijn Twitter moet heel veel opstarten. Opstar Hij moet even opstarten, ja. jij hebt nog beetje... zijn oude Commodore, hè? Ja. Hij is langzaam. Omdat nou, ondertussen heb ik, een nieuw, heb ik er eentje van Ricky Rivaro. Hij zegt, retweet please. Uh, morgen Ricky Rivaro presents True House Music in Club Rex in Hilversum. Met als speciale gast uh, Beggy Begovic. Wat hebben we nog meer? Uh... Uh, Roger Sanchez die heeft uh, een uh, hoognodige tuk tukkie gedaan na een lange vlucht in het vliegtuig. En nu, gaat heel veel, nu heeft hij heel veel downloads binnengehaald. En die gaat hij nu allemaal even sorteren voor uh, vannacht. Oké, okay, nou heb, we hebben. Uh, groot feest. We hebben ook DJ uh, Chucky. Hij zegt. Oké, okay, ik heb mijn uh, Halloween outfit gevonden. Want ja, dat is dit weekend. En hij gaat als uh, LeBron James. Ja, de, de, de putter Aziatische versie van hem. Oh. <laughs> <laughs> ja, en uh, Quintino die gaat naar uh, Jackass 3D. Nou ja, als hij in uh, Amsterdam uh, gaat, want daar is uh, Steve O erbij. Oh, de première. Ja, om half tien is de, de première met Steve-O. Dus uh, als je... Ik zou, als je... ik zou een haring meenemen. Als je... <laughs> heb je het niet gehoord? Nee. Nou ja, de dames van uh, Pauw Nieuws, die een interview met Steve-O. En ze boden hem een haring aan. Maar dat weigerde hij. Dus uh, nou ja, toen werden ze de camera uitgezet. En even later uh, was hij naar het toilet geweest. En toen kwamen diezelfde dames hem uh, tegen en die hebben toen met een haring uh, in het gezicht uh, geslagen. geslagen. En daar uh, waren ze dus niet van gecharmeerd. Dus hebben ze aangifte uh, gingen ze doen en de medewerkers zijn vastgehouden. Nou ja, wat er allemaal oh, aan oh, de hand oh. is. Maar ja, als je, als je een brandje ziet of uh, iets uh, ambulance, dan uh, zit je op het goede weg naar de première. Ja, nou ja... Uh, ik snap het niet, de aangifte doen voor een haring. He, uh, hij is vies van een haring. Als ik zie wat hij allemaal doet met speelgoed autootjes en Abre, nietjes. Uh, ik wil het allemaal niet weten. Ja, ja. Maar weer door bij de tweets. Uh, Albin Myers heeft uh, een paar nieuwe tracks uh, vandaag gemaakt. Dingen, het gaat goed vandaag, zei hij. Dus uh, misschien dat we nog een nieuwe uh, Albin myers plaat gaan krijgen. Uh, de heren van Proc and Fish, die zijn uh, vanavond uh, met hun dame op stap en ze gaan uh, wat Vietnamese uh, eten proberen. Hij heeft het nog nooit geprobeerd, maar hij ziet er naar uit. En ja, DJ Mark Knight, hij zegt de volgende stop. The Home of Techno, Detroit. Detroit. Put your hands up. En dan Dennis, hebben we nog meer... Uh, uh, twee uur geleden Antoine, het broertje van uh, Steve Angelo. Die is net in New York City geland en die, uh, ja, die heeft daar ook een groot feestje. Uh, even kijken. Wat hebben we nog meer? Uh, Thomas Gold heeft een nieuwe preview op zijn Soundcloud staan van een nieuwe platform. Die komt op Size Records. De label van Steve Angelo. Oh, dat is Hij heel heet, interessant. Hij heet Agora. A-G-O-R-A. Ik ga gelijk even kijken. Ja. Nu deze lekkere plaat. Critical Miss Burning Love. Zometeen. The Party Deep inside of me, can you feel the energy of love? So feel my burning love. Feel my burning love. Feel my burning love. Love. So feel my burning love Feel my burning love Feel my burning love beukplaat, kun je toch wel zeggen? Nou, dat is ook nog steeds. Ik dacht het wel, de La Fuente remix. Ja, ik zag hem, ik zag hem staan en ik denk, nou ja, je had ook de... kopen, kopen, kopen. Ja, ik denk, ik zag hem staan, eerst hoorde ik de reep vers, dacht ik, moi. maar toen kwam deze langs, de La Fuente uh, remix. De, ik was meteen verkocht, met dat oude rave geluidje erin. En ja, ik, dacht, wow, ik die denk die, dat die vaker die voorbij gaat komen. Nou, die gaat zeker vaker voorbij komen. Hey, wat ook wekelijks vaak voorbij komt, natuurlijk de Partyguide. Guide. Wat? Welk feest moet je zijn? Wie, waar, wie wat, waar en waarom? Jij hebt ze nu allemaal op een ja, rijtje. En uh, begin vanavond, drie feestjes voor vanavond en drie feestjes voor morgen. Uh, in Amsterdam in Escape, sappig van elf tot vijf. De uh, prijs is €12,50 voorverkoop bij Paylogic. Line-up Delivo, Revon en Aaron Gill. Brian Chundro en Santos. Jimmy Carris, Giuliano, Giancarlo. Owen Joy, Soul Cartel en MC Jolly Coot. Vervolgens gaan we naar Hotel Arena met Swing Beats En het is vanaf 11 uur en tot een onbekende tijd. Uh, prijs is €13,50. En door is more. aan de deur 15 euro. En uh, de muziekstijl is mixed mu muziek en eclectic. Dus je kan van alles wat verwachten. Line-up is Fleva, DJ Kit en Mixter. Vervolgens het laatste feest op vrijdag is in de Panama Brutal van 11 tot 4. Het is uh, uh, an, uh, 10 euro. Entree en aan de deur 15 euro voorverkoop ook bij Paylogic. Line-up, Dira Sheet, Lucian Ford, Glow in the Dark en Gennaro en Villa. en Villa. En in de studio gedeelte Simon, Spider MC, Titus en E. Dan gaan we naar de, onze vriend van de show die we net aan de telefoon hadden trouwens. Framebusters van Raimundo In Escape van 11 tot 5, 15 euro. Entree. Even kijken. Raimundo Brian Chundro en Santos nogmaals en Kazikas on percussion en Saxy Mr. S on sax en MC Yanto. Ze hebben veel uh, in zijn uh, uh, uh, Ja Ja, percussie en uh, saxofoon. Nou, Dat is toch ook hartstikke leuk, want uh, afgelopen zaterdag tijdens MCN Dance Event werd ook uh, percussie erbij gedaan. Maar dat vult het toch heel mooi aan gewoon. Als je dan bijvoorbeeld breaks in plaat hebt. maakt het net eventjes anders. Dan gaan, even, gaan anders. nog even mooi vol trommelen. En die gasten die kunnen het goed hoor. Dacht het wel. Nog een feestje waar je uh, heen gaat. Ja, heb je heimwee. Ga naar Home Sweet Home in Club Home. Van 11 tot 5. Het is 8,50 euro entree. En de line-up is Graphics, Full Scale, E-Sonic, Fetish Verdi, Timothy Watt, Afro Brothers... Giancarlo, Moussa, Sadik Rotjoch en Raul da Carrera. Vervolgens Seasons Autumn Edition in de Sand in Amsterdam. Het is van half elf tot vijf. Het is 15 euro en aan de deur 25 euro. Nou, dan maar eventjes via tickets kaart kopen, denk nou, ik wel. Je moet je wel vlot zijn. Wat Vo is de line-up? De line-up is Randy Katana. Ook zo'n oude beukheld. Lucian Ford, Koen Groeneveld, DJ Jurgen, DJ Quest, DJ José, M Dutch, Rutger VL, MC Floyd, MC Boogse en Seasons Dancers. Nou, het laatste feestje het... nog eventjes. Ja, nog eentje. Omdat Voor... het